ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen zonder booster raken niet vrijdag hun coronatoegangsbewijs kwijt, maar volgende week dinsdag. Het kabinet heeft het besluit vier dagen uitgesteld door vertraging met de wetgeving. Vanaf volgende week dinsdag krijgen die mensen die een QR-code laten scannen een rood scherm. Het gaat om ruim een half miljoen mensen die wel twee vaccinaties hebben gehad, maar geen booster. Vandaag is het bij verschillende priklocaties extra druk, omdat mensen ervan uitgingen dat ze voor morgen een booster moesten hebben. De leider van terreurgroep IS is vannacht in Syrië omgekomen. Hij blies zichzelf op bij een aanval van Amerikaanse militairen, zegt president Biden. He would no regard to the lives in his own family or others in the building. He chose to blow himself up, not just with the vest but to blow up that third floor, rather than face justice for the crimes he has committed. Bij de ontploffing zijn ook zijn vrouw en kinderen omgekomen. De brandweer in Hengeloos vanmiddag uitgerukt met zes man voor een studente van het ROC Twente. Ze zat met haar vinger vast in een gaatje van haar stoel. Afwasmiddel hielp niet, dus werd de brandweer gebeld die de stoel heeft opengezaagd. Tegen de stentor zegt de brandweer dat het niet de eerste keer was dat er op deze school iemand vast kwam te zitten met zijn vinger. Ze zijn er al eens vaker voor gebeld. Levensgevaarlijk en schandalig, dat vindt de politie van de video die gisteren op Dumpert werd geplaatst... ...van twee scheurende automobilisten, de A58 bij Rozenau. De ene jongen filmt de rit, zigzagend met 195 kilometer tussen het verkeer door, vanaf zijn dashboard. Ui, ui, ui. In het midden, uppa. Wat de nou? Tesla dit gedrag kan echt niet, zegt de politie. Ze hebben vandaag gezegd dat ze de video gaan onderzoeken. Het weer af en toe motregen vanavond. Morgen bewolkt, in de middag wat regen en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Knoop in de Rotterpolderplein. 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 Is, dat is toch een beetje een spannend moment. Uh, want we zijn nu om acht uur uh, weer de tweede uur aangeland van deze alternatieve VM. Kijk eventjes in de richting van die webcam. En dat zal met een nodige vertraging uh, gaan gebeuren. Maar uh, de mensen die bijvoorbeeld uh, op het tv-scherm zitten, die denken. Wat, wat zien we daar? Een paar van die kladde hufes staan uh, door het beeld heen lopen. Ja, dat zijn wij. Want uh, je kunt het dus ook nu gewoon op de tv-kanalen van, uh, van Zandvoort. Wat is het ook alweer, Marcus Kastrigum, Beverwijk, geloof ik? Ja, dat zoiets, uh, die hoek. Ja, die hoek. En uh, vanaf volgende maand ook op KPN. Ook vanaf KPN. Uh, niet op Via Play, hè? Dat is, nou weer net, uh, dat is nou weer een beetje jammer. Dat is alleen je... maar voor Max en, en consorten. Dus dat, uh, nou ja, goed. Moet... Geen... Oh, oh, oh, oh, oh, ja, ja zeg nooit. We eens. zijn geen raceauto's, hè? Nou ja, we, we doen ons best natuurlijk. Hè? In, uh, in we we de... hebben wel scheurende geluiden, maar... <laughs> Goed. Um, uh, goed, we gaan uh, even een kleine introductie doen. Docile bodies waren, was het, waren dit. Uh, en het komt van de EP ARK. Um, en, en dit was het nummer Elizabeth Waarmee we ook even een kleine. want hij staat toch dicht bij de microfoon nummer 3, Bo Manning. Want je mag hem even een klein beetje naar je toe trekken, Bo. Ja. Ja, ja, ja. Uh, het is, uh, we stelden vast, het is alweer uh, negen jaar geleden dat je bij ons uh, geweest bent. en dat was nog in de oude studio, kan ik me nog herinneren. Ja. <laughs> Dus ja. zo, zo lang is het alweer terug. En uh, dan heb ik altijd mooie aanleiding om Astrid uh, weer uh, te draaien... met Fair Start Firehold. Die heb ik uh, tussen 6 en 7 weer uh, eventjes laten horen. Dus, uh, hey. uh, um, maar uh, jij hebt iets met Zandvoort, toch? Ik weet niet. Het is altijd de plek waar ik heen ga als ik uh, aan zee denk. Ja? Ja. ja um, maar wat, wat, wat, wat, wat, wat is nou uh, specifiek... Ja, is dat dan toch uh, de plaats? Dat wij toch... Nou, hey, laten we het even zeggen. Wij, wij zijn nogal besluitloos. En daarom staan er nog wel eens hier en daar wat uh, gebouwen op instorten. Maar dat, uh, dat vind jij dan leuk, zeker nog niet? Ja, dat, dat vraag ik me af. Van de, hoe dat dan zo is gekomen. Ja, Een ja, ja, ja. bepaalde melancholie, denk ik dan. En... Ja, ben je ook melancholisch ingesteld? Ik zwem erin, denk ik, elke dag. <laughs> ja, is dat zo? Ja, ja um, dat is ook een beetje terug te horen, denk ik, op, uh, op het album... wat je in november van het afgelopen jaar hebt uitgegeven. Mm -hmm. um, hoe ben je tot dat album uh, gekomen? Want uh, het was vorig jaar ook niet echt een uh, lekker jaar voor de muzikanten... en optreden en noem maar op. Nee, ja. Met, met Estrid lag alles wel op zijn gat. We ja. zijn wel bezig met een nieuwe plaat, maar... Ja. Uh, ja, het is niet goed voor de band geweest en iedereen heeft zijn eigen ja, shit om zo even te zeggen. Maar, ja. Uh, ja, dan ga je niet met elkaar spelen, wat dan normaal wel de ontsnapping is, dat, uh, dat gebeurde even niet. Hm. Uh, ja, bij mij begon het toch een beetje te kribbelen. En uh, ja, ze, uh, ik bleef wel doorschrijven. En op een gegeven moment uh, uh, met een vriend van mij, Pieter Kloos in Eindhoven, die, uh, um, ging ik eens langs. En uh, ik zei van, nou, misschien uh, kan ik door jou eens even wat nummers laten masteren. Gewoon kijken van hm? of daar iets uh, van te maken is. Ja. En eigenlijk toen ik de deur uit uh, was het eerst het idee van... nou, misschien een single met een A en een B kantje, ja, ja. een EP. En ja. ineens waren er tien liedjes aan het einde van de week. Ja. En uh, ja, dan is er ineens een plaat. Ja. En toen gingen we dat zo bij elkaar zetten. En niet wetende of dat een, überhaupt luisterbaar zou zijn. want ja. het, het schip het ergens tussen uh, liedjes, uh, soundtrack en... Ja, en, uh, uh, yeah, voor, voor mij... Ik weet niet, ik denk dat ik iets wilde maken wat, wat, soort van, uh, wat me even deed ontsnappen. Hmm. Uh, ja, dan zie ik altijd een soort van verlaten autowegen voor me in ergens in Noord-Amerika of Canada. Hmm. Canada, ja. Marcus gaat erheen, hè, morgen, dus... Uh. Ja, <laughs> ja we, normaal gaan we er uh, twee keer per jaar heen en het is... Uh, het doet wel pijn om daar niet, niet te zijn zo, uh, mm. of niet te kunnen spelen en de mensen niet te kunnen zien die ja. allemaal, uh, graag naar onze shows komen. Dus misschien uh, ja, ben ik in mijn hoofd gewoon die kant op gegaan en uh, heb ik zo een plaat gemaakt. Ja. Ja, want uh, voor de mensen die even nu ook uh, ingeprikt hebben, maar uh, met de jaarwisseling hebben we het er ook nog even over gehad. Op, uh, sterker nog, op Nieuwjaarsdag. Mm -hmm. Dat we even, want ja, om ook je zinnen te verzetten, heb je hier maar uh, die jaarwisseling doorgebracht, had ik, had ik begrepen. Ja. Ja, ja, even uh, een change of scenery. Ja. Uh, doet dit dan toch nog... misschien een klein beetje... Dan een beetje aan dat Amerikaanse... Canadese verhaal denken... een beetje zo'n zee met een grijze lucht... En, en noem maar op, want het kan me nog herinneren... op die dag uh, waaide het ook nog uh, redelijk hard. Dus ja... Uh, dus ja. Ja dat, dat, dat, ja, dat gaat allemaal bij mij de mixer in. Komt er ergens, komt dat er muzikaal uit? <laughs> ja, ja. Um, goed, we gaan het uh, straks uh, horen. Want uh, drie nummers uh, ga je zo direct uh, spelen. Dus, ja. uh, dus um, en je bent er ook klaar voor, neem ik aan. Dus, uh, Oké, okay, nou, dat, dat doen we zo. Uh, we gaan eerst uh, nog even één nummer uh, draaien. Want uh, vorige week is uh, dit uh, uitgebracht. Uh, Carmine Kals, ze doet dit nummer samen met uh, Arthur Adam. En, ja, ik uh, moet je eerlijkheidshalve zeggen, het is uh, best een puikensingel geworden. When You Feel Better When It's Spring. Dat is de nieuwe single van Carmine Kalt. I am the soldier that forgot here bloody gun i'm this warrior afraid of fear i'm this warrior always afraid i'm this soldier losing weight met haar nieuwste uh, You Feel Better When It's Spring en we gaan uh, kijken, luisteren want uh, dat kunnen we want uh, er is tenslotte beeld en geluid uh, is het niet op YouTube dan wel op de televisie um, Bo Menning gaat uh, spelen en ik uh, zou bijna aan hem uh, willen vragen uh, wat uh, is het eerste nummer uh, Bo, wat je, wat je laat horen vanavond In the arms of the Ardennes Ah Even opletten, komt er nog iets, maar dit. Uh, nee. nee, nee, nee. Dit is uh, de eerste die we hebben laten horen straks. Uh, over een, uh, denk ik een uh, minuut of twintig. Komt uh, deel 2. Want uh, we hebben nog uh, wel wat, uh, wat dingen die we nog uh, moeten laten horen. Um, bijvoorbeeld de nieuwe single van Melle. Want uh, die is ook uh, weer uh, terug van uh, weg geweest. Bezig met een EP en die moet, als het goed is, in april uh, verschijnen. En dit is de nieuwe single die morgen uh, te, te krijgen is... How I Long! Er wordt uh, nog behoorlijk uh, opgegrund uh, uh, uh, op dit nummer van uh, Harley Francine. En uh, toevallig heb ik uh, ook de uh, drie heren aan de telefoon. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ja, ja, ja, ja dat, dat is altijd leuk als uh, de hele band op een uh, speaker van een, uh, van een mobiele telefoon uh, bezig is. Um, ja, um, Even over dit nummer, want uh, hoe lang geleden is dit nummer uh, alweer uitgebracht? Het nummer dat, uh, dat je zojuist draaide. Ja. Ja, dat was... Uh, wanneer is die uitgekomen? Januari 2021. Ja, januari 2021. Ah, dus uh, dat is... Nou ja, oké. Okay, dat, dat is dan nog redelijk recent. Nog een jaar geleden ongeveer. Ja, ja. Ja. ja. Um, ja voor jullie is het natuurlijk uh, toch even een hele andere situatie. Uh, want er is nog niet het een en ander mogelijk. Uh, als je dan wil optreden, dan... Uh, Wordt het uh, zitten en dan zitten ze jullie aan te gaven. Daar ontleent jullie muziek niet helemaal voor heb ik het idee. Nee, we zijn nou even afwachten tot uh, de maatregelen toestaan om echt een echte rockshow neer te zetten met Marsh en wat dan ook. Echt een publiek. Maar Ja, ah, dus, het, het, het, het is dus nog lastig uh, in, dat, in dat opzicht. Uh, maar hoe, hoe uh, houden jullie je staande in deze tijden? We. Nou, uh... We repeteren heel veel en we schrijven heel veel en dat doen we vooral ook uh, over de Whatsapp en gewoon online heel veel Ja. en uh, dat gaat wel echt heel soepel en we zijn ook bezig met ons album. Mm -hmm. en, en, en wanneer uh, gaat dat album uh, uitkomen, Weet je, weten jullie dat ook al of niet? Uh, ja, we zijn nog in overleg over wanneer dat uh, precies komt. Maar we gaan uit van uh, begin zomers uh, dit jaar. Ja, is het ook een beetje uh, hoe, um, hoe het uh, gebeurt in Den Haag? Want uh, ja, we hebben, we hebben een... Uh een nieuwe Peppy en kokie tegenwoordig die, die, die persconferenties uh, doen. Uh, ik zeg, ja, ik zeg voor het gebank, want we lopen nog steeds van persconferentie naar persconferentie. Uh, is dat uh, uh, denken jullie een beetje de veilige kant uh, wat je dan uh, kiest? Want ja, van de zomer moet het toch uh, wel weer met het virus wel een beetje uh, dimmen zijn, denk ik? Ja, ja, hopelijk wel. Hopelijk kunnen we nog spelen. Ja. Dus ja, ik denk wel dat we de juiste plek kiezen, de juiste datum. ...om dan juist zoveel mogelijk mensen mee te trekken en ook veel shows te kunnen spelen. Ja. Ja, het zou natuurlijk ook wel mooi zijn als we het album een beetje kunnen promoten Ja, nou dat, dat, dat is wel te hopen. Nou, hebben jullie toch wel redelijk een beetje de wind in de zeilen, had ik gezien. Want een week geleden zag ik van de collega Thomas Harterveld... Want ...dat is de man bij 3 voor 12 Rotterdam en ik zit bij Noord-Holland... Uh, die, uh, die, die doet ook nog uh, dingen, net als ik, uh, erbuiten, ik doe alternatieven, uh, hij zit bij IndieXL, maar jullie stonden met dat uh, nummer Dagger Tonk uh, op een, uh, een playlist van Spotify nieuw uit Nederland. Ja, Zag ja, ik. Klopt. Ja, klopt. Worden ja, jullie... Was... Ja, ja, Gaan door. Ja, dat was wel heel graag om te zien uh, dat uh, we toegevoegd waren aan die playlist en dat hij onze muziek had gevonden. Ja. En, uh... De leuke dingen die daarover zeiden, dus dat waren we wel blij verrast over. Ja, uh, worden jullie uh, nu ook een beetje gevonden door een beetje het uh, Indie-min uh, in het Nederland? Uh, kijk, Indie Excel is een platform, maar ik ga uh, er van het gemak uit dat er nog een paar uh, zijn die er een beetje lucht uh, van hebben gekregen. Ja, het begint steeds meer uh, op te bouwen, steeds meer te komen. Uh, dit is ons uh, vorige week al onze eerste interview, dat was ook heel spannend. Uh -huh. uh, en dit is dan de tweede. Aha, dus dit is dus die, dus die, dus die voor vorige week, uh, die hebben die Jaap Koper volgende week. Dus dan, dan kunnen we even een beetje warm draaien. Ja, ja, <laughs> precies, precies. Ja, precies. Ja, <laughs> ja uh, maar uh, lukt het een beetje? Kunnen jullie er een beetje uit de voeten? Kunnen jullie wat vertellen over jullie uh, muziek? En hoe lang jullie bezig zijn, bijvoorbeeld? Ja, ja uh, wat wil je weten? Nou, laten we bij het begin beginnen. Hoe zijn jullie uh, begonnen? Met z'n drieën, toch? Of niet? Ja, um, ik, ik kwam als laatste bij eigenlijk. Uh, en uh, wie is ik? Eventjes. <laughs> de, de, de zanger, de zanger en de gitarist. Uh, Florian dus. Ja? Nee, Luc. Luc! Oh, Luc, sorry. Ja, ja. ga door. Ja, ik, ik kwam er. Um, de jongens waren al samen, Russel en, en Florian, die waren al samen tegen die tijd. Ja. En in de zomer van 2019 uh, kwam ik erbij. Ja gevonden via een, uh, een website uh, muzikantenbank.net heet dat. Dan kun je zeggen dus ja, ja, ja. naar, uh, naar, naar andere muzikanten die naar bandleden zoeken en, uh, en weet ik veel. Ja. Dus zo, zo hebben we elkaar gevonden. En um, toen voor het eerst gespeeld, gelijk ook uh, voor het publiek op een verjaardagsfeestje. Ik weet het keer dat we elkaar kwamen. papa, vader. Het ik me heel hilarisch om op een verjaardagsfeestje te spelen. Met een volle setting zeker of niet? Vol geluid? Ja, nou, was, het uh, was een beetje een... Uh, we waren in zo'n party tent en we speelden Smells Like Teen Spirit ah, <laughs> in Original. Ja. Uh, met heel veel uh, gitaar feedback. En het was echt geweldig Ja. Maar we hadden toen, rond die tijd hadden we ook nog een andere gitarist zelfs. We waren eerst een four 4-piece. Ja. En die had ik ontmoet via mijn muziekschool. Ja. En daar waren Russel en ik al heel erg mee bezig. Ja. En toen uh, had ik Luc dus ook gevonden. En uh, ja, uiteindelijk zijn we dus met z'n drieën uh, verder gegaan. Ja. Uh, dat biedt wel een beetje zijn voordelen. Uh, een driemans-formatie die ook stevige muziek uh, is. Want het is uh, lekker peuken en uh, ja, heen en weer uh, gaan, denk ik. Zo, toch? Dat ja. ziet je niet in te houden. Nee, nee. Um, even over de omgeving. Want jullie komen uit Ommen. Dat uh, voor de mensen die topografisch niet helemaal onderlegd zijn. Maar dat is in de buurt van Zwolle, zo'n beetje, denk ik. Ja. ja klopt ja, hè? Uh, uh, Zitten jullie dan ook uh, regelmatig of worden jullie ook regelmatig een beetje gevonden door mensen uh, uit de, um, ja, de cultuursector uit uh, Zwolle en uh, dat ze zeggen, nou, die harley die kunnen we wel gebruiken. Het is meer uh, de andere bands die ons ja. vinden, Omdat we zijn ook wel, uh, vooral doordat ik op Facebook met z'n bevriend is, dat is wel handig altijd, hm. heb ik een uh, uh, aantal bands, bijvoorbeeld The Damned View ja. daar hebben we ook school geopend. Ja. Een uh, hele gave band. En heel veel andere bands gewoon. Maar het begint steeds meer ook met venues te komen en zo. Ja, ja. Dus, ja. ja eh, nog even over de naam. Want uh, hoe is die ontstaan? Harley Francine. Ja. Um, wij werden op, uh, op, op kerstochtend wakker en keken wat er onder de boom lag. En, um, Geen Harley motor toch, of wel? Nee. Ja, ik had inderdaad gevraagd om een Harley motor. Die <laughs> ja. er gewoon. In een pakketje lag de bandnaam Harley francine en ik dacht: oké, okay, ik had hem wat anders gevraagd, maar <laughs> kunnen we gebruiken? Ja. ja. ja. ja. Uh, dus dus zo is uh, de, de, de naam ontstaan. Uh, via, via ja. een cadeautje onder de kerstboom. Precies. Absoluut. Dus het is een kerstgeschenk eigenlijk uh, jullie uh, jullie naam. Ja, wel. <laughs> ja. ja <ik> <laughs> Goed. Dekker Tong, dat is het laatste nummer wat jullie hebben uitgebracht. Maar als ik jullie zo hoor, is dat voorlopig nog niet het laatste. Want ik neem aan dat jullie de komende tijd nog wel wat meer op de plank hebben liggen. En dat jullie dat uit willen brengen. Ja, zeker. We hebben over een week ongeveer iets meer. We ja. hebben een opnamesessie waar we echt ons album gaan opnemen voor ons. Ja. Ja. Uh, en het is uh, tot nu toe hebben we alleen maar echt hele heavy nummers uitgebracht. Maar er zullen ook wel wat ballads of wat rustigere nummers op zitten. Ja. Dus wel heel spannend hoe mensen daarop gaan reageren. Ja. Maar we gaan het binnenkort echt verder opnemen. Ja, uh, even over die titel. Ik heb ook nog even zitten zoeken. En ik kwam op een gegeven moment ook bij een Engelse band uit. Daggertonk, die hadden dat ook uit, uh, uitgebracht. Ja, dat uh, wisten we destijds niet. Maar ik heb um, een vriendin uit Engeland die ook muziek maakte. Ja. Die heette. En eigenlijk is zij met de, de titel gekomen. Ik vroeg haar van, uh, ik, ik heb de nieuwe heavy nummer. Ik ben een beetje aan het brainstormen over uh, wat een goede titel is. Ja. <laughs> en nadat we wat heen en weer hadden gegooid kwam zij met Dagger Town. Ik dacht, dat klinkt wel vet. Dat moeten we hebben. Gaan we die gebruiken. Ja, Duidelijk. Um, dan gaan we hem nog een keer laten horen. Heren, dank jullie wel. Eh, nog één nog afsluitende vraag, waar zijn jullie uh, te vinden op het wereldwijde web? Instagram, Spotify, eigenlijk alles. alle geschiedenis ja. platformen wel. Overal waar je uh, maar kan zoeken, denk ik. Ja, helemaal duidelijk. Hardy Francine met het uh, nummer Dagger Tong. <lacht> Marcus en ik kennen deze band ook eh, pom, want ze hebben meegedaan aan de Rob Hakda Award eh, van eh, een aantal jaren terug. En daar eh, lieten ze toch eh, wel duidelijk horen dat ze uit een goed muzikaal hout eh, gesneden zijn. En bovendien, wil je wat meer weten, ga dan even naar de website van onze mediapartners. Onze vrienden van 3 voor 12 Noord-Holland, want die hebben ook eh, wat aandacht besteed aan deze Amsterdamse band, want... Uh, Carlijn Rijmakers heeft uh, een mooi artikel geschreven over Pom van Kroeg tot Noorderslag. Ik zou bijna zeggen, ga kijken, ga lezen en uh, uh, weet meer over deze band. En bovendien, uh, als je het uh, woord Noorderslag uh, noemt... dan uh, kom je toch wel uh, in een groot rijtje met goede voorgangers... die in de muziek uh, bezig zijn geweest. Vraag mij even af, uh, Bo. heb jij uh, toevallig ook uh, daar uh, met Astrid? Uh, gestaan bij uh, Noordenslag? Of uh, kan je dat uh, even... Niet op Noordenslag. Nee? Wel een aantal keren uh, Urksonic, dus op de dagen daarvoor. Ja. Ja, op diverse showcases. Uh, maar ja, dit, dit, buiten het hoofdprogramma is er dan zoveel... Ja. We hebben op, zo vaak op dat soort uh, uh, zijprogrammeringen gestaan. Ja. Ja, het is de grote gekte. Ja, dat geloof uh, ik. Niet, uh, niet mijn feestje, meestal. <laughs> nee. Maar men zegt dan van ja, dat is goed om te doen. Dan, ja, oké. Oké, oké. doen we dat maar. <laughs> Doe je het maar. Uh, goed, uh, we gaan weer een, een, een nummer horen. Maar dan uh, in een, een speciaal jasje een alternatief FM jasje van het album North Star Runaway. Ik zeg het uh, goed, hè toch? Ja. Yep. Yep. Uh, welk nummer is deze die je gaat uh, spelen van dat album? Dancer in the Dark. Ah, In the dark was dit uh, van uh, Boom Menning. Straks horen we hem nog uh, in het uh, laatste uur. Nog een keer uh, terug met nog een nummer. Maar we gaan weer verder met uh, muziek. En zij dropte twee singles uh, de laatste twee weken. Ik geloof uh, dat het uh, twee weken terug is dat ze dat uh, hadden gedaan. Komt van een album, Shadow Work. Ik geloof dat dit al uh, single 5 en single 6 is van dat album. En de meest eh, dynamische van het tweetal gehoor je nu, en dat is Utopia van Three Point Landing. Ja, was dat van Freepoint landing En ze komen uit Alkmaar, dus uit Noord-Holland. En dan heb je sowieso al hier het nodige te vertellen binnen het programma wat dat er gaat. En dat is wel duidelijk te merken. Shadow Work, daar zijn we in blije afwachting van of ze dat vandaag of morgen nog uit gaan brengen. Het ziet er wel naar uit dat dat gaat gebeuren, want... Ja, we stellen ook min of meer vast dat. op een gegeven moment. moet er toch wel uh, langzamerhand. een uitgang zijn. als het gaat om pandemie, virussen en uh, noem maar op. Uh, we hebben er nog één. en uh, dat is ook wel een aardig uh, verhaal. Want ik zat uh, van de week. Uh, kom ik een uh, rubriek uh, tegen. dat heet Your Daily Dutchy. van Conjal Vergeer. die zit bij Indie en die zegt. Uh, de nieuwe van Personal Trainer. En ik zat te kijken en ik denk: ja, voor uh, Toen wij de eerste 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf uh, deden, hadden we de laser. En dit is dus de laatste die ze hebben uitgebracht. Die je tot aan het nieuws van uh, 9 uur gaat worden. En dat nummer dat heet The Key of Ego. Oh. It's